Zullen we eerst met elkaar bieden. Trouwe heren. We danken u voor deze dag. Deze prachtige dag. Die u ons geeft. Alles rondom ons heen. Spreekt en zingt van uw grootheid en van uw majesteit. Wanneer het dan buiten om ons heen al zo mooi is... hoe heerlijk moet het dan niet zijn... om hier vanavond in uw huis te zijn... waar u woont en waar u werkt... door de kracht van uw geest. We prijzen... En loven uw grote naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat u ons het leven geeft. En ook de mogelijkheid om hier voor de tweede keer in uw huis samen te zijn. Wat hebt u ons vandaag al veel geschonken. Rust. Voedsel voor het lichaam. Maar wat hebt u ons ook aan het begin van deze dienst al veel gegeven? Psalmen die we met elkaar mochten zingen. Maar bovenal ook dat we mochten uitspreken dat we in uw naam samen zijn. En dat mag ons verwachting geven dat er in deze dienst vanavond iets gaat gebeuren omdat uw woord krachtig en levend is. En voordat we nu deze dienst en vervolg geven. Bidden wij u om de opening van het woord. Wanneer we dat zo meteen met elkaar gaan lezen. Want Heer, het is niet voldoende. Als we zo straks met elkaar uw woord lezen. Er is meer nodig dat u door de verlichting van uw heilige geest onze harten richt op uw woord. Zodat we uw woorden ook zullen verstaan en bewaren in ons hart. Opent uw woord. Opent ook onze harten. Wij hebben deze dienst niet in handen we hebben ons wel voorbereid maar het eigenlijke ligt in u en daarom heren laat uw woord op een krachtige wijze vanavond tot ons komen door uw heilige geest en wil nieuw leven onder ons wekken en waar u leven gewekt hebt wilt u het versterken Geef dat we vanavond ook mogen groeien en toenemen in de kennis en in de genade van u, Heer Jezus Christus. Trek ons er allebei hier in de kerk en ook die met ons verbonden mogen zijn aan de kerktelefoon. Heere, geef ons een rijk gezegende dienst. Geef de boze ook geen plaats. Hij is ongetwijfeld meegekomen, ook vanavond in deze dienst. En hij is als een heel trouwe kerkganger onder ons. Maar geef hem geen ruimte, heren. Geen enkele. Maar laat uw woord in kracht en majesteit onder ons zijn. Geef dat we zo met eerbied en ontzag. ...naar uw woord mogen luisteren. Here, geef ook uw dienaar alles wat hij nodig heeft. En geef dat uw woord zo tot ons mag komen. Dat u in alles verheerlijk wordt. En wij gezegend. Here, zegend ook uw dienaar. Geef dat hij woorden van wijsheid en genade mag spreken. Maar bovenal ook dat hij zich gedragen mag weten door de liefde van U. Zo zijn onze ogen op U gericht, Here. Bij ons is het niet, maar bij U is een volheid van genade en ontferming. Hij wilt U zo uitdeling onder ons houden en in ieder geven wat hij nodig heeft. Dat we vanavond mogen worden bemoedigd en gesterkt, vertroost, opgescherpt. En geeft dat alles wat er in deze dienst zal gebeuren mag samenstemmen tot de lof en tot de glorie van uw heerlijke naam. Want dat bent u waard, Here, dat u geloofd en geprezen wordt van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.